en amusement. Blijf op de hoogte. Via lokaleomroepgoorle.nl The Music Corner. Marcel De Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe. Man, by the color. Dit is de Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. En alweer maandagavond. Inderdaad, Marcel de Vet achter de techniek. Uh, presentatie Rob Blom, Erik van Vliet met het petje, de man met het petje, dat is al lang niet meer genoemd. En Linde Laat. En als speciale gast hebben we vanavond Sylvia en mee. Welkom, dankjewel. Kon je het vinden? Ja, zeker. Dat komt op ons vinden. We gaan zo met je verder praten, maar eerst weer even muziek. En, uh, een illegale opname, zomaar ik maar zeggen. Maar uh, komt, uh, in het, uh, december komt er een uh, officiële uitvoering van. Bijzonder nummers uit de jaar 73 uh, of zoiets. Goed. kan bijna niet anders dat Paul McCaard niet erin zit hè, in het programma. Volgens mij zit hij bijna iedere... Nou, niet, bij, niet, al, niet elke, maar... Uh, nee, maar ze is een hele grote fan uh, van ja. Paul, hè? Ja, ja. En terecht, goede artiest... Ja. ja. Als gast uh, Sylvia en mee, welkom. Dankjewel, goede avond. Goede avond, <laughs> woon jij in de buurt? Nee, nee, <laughs> zeker niet. Dus je hebt uh, ver moeten reizen om hier te zijn. Ja, dat klopt. Ik kom zelf uh, uit een dorpje in de buurt van Horen. Dus dat is in het uh, verre Noord-Holland. En uh, ja, ik was gelukkig vandaag al in de buurt, dus da daardoor kon ik het goed combineren. Maar te straks nog wel even een stukje terugrijden. Ja, ja nogal. Ja. Je bent uh, singer-songwriter. Klopt, ja. Uh, hoe ben je er zo geworden? Hoe ben ik dat zo geworden? Um... Nou, vanaf kleins af aan heb ik wel uh, ja, gedichtjes schrijven en verhaaltjes schrijven. Dat soort dingen allemaal heel erg leuk gevonden en zingen ook. Dus op een gegeven moment is dat een soort van automatisch uh, geïntegreerd met elkaar. Dat ik dacht van, nou, misschien kan ik ook eens gedichtjes gaan zingen. Um, maar nog niet heel erg serieus dat gedaan. Dus op een gegeven moment was ik een jaar of dertien en werd ik heel erg fan van uh, Taylor Swift. En uh, zij was ook een jong meisje en zij schreef al haar liedjes zelf... En toen dacht ik, oh, dat kan ik misschien ook wel weer gaan oppakken. En uh, toen ben ik ook gitaar leren spelen om mezelf te kunnen begeleiden. En toen, uh, ja, toen is dat een beetje mijn manier geworden... om alles wat ik meemaakte te verwerken in iets. In plaats van mijn dagboek schreef ik dan liedjes. Je schrijft ook zelf echt, alle, ja. al je liedjes. Ja, ik schrijf alles zelf, ja. En teksten ook. ja. Bijzonder, hè? Ja, zeker. Je hebt ook wel een aardig aantal dingen op je cv staan. Hè? Want dan zie je de beste singer-songwriter van Nederland... Ja. Uh, optreden bij 3FM. Uh, en de wereld draait door. En in het voorprogramma staan van Esme Dentes. Hoe ben je daar... Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Het om in... voorprogramma? Ja, om in het volprogramma daar te komen. Um, dat... Nou ja, ik zag dat zij speelde in verkrijg. de Melkweg. En ik ja. heb eigenlijk gewoon echt heel stom... haar een berichtje gestuurd via Facebook. En toen zei ze, kom maar spelen. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, het was heel bizar. Ik was het ja. eigenlijk ook alweer vergeten dat ik dat gestuurd had. Maar ik dacht, nou ja, weet je, niet geschoten is altijd mis. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment, een, uh, niet van haar zelf, maar een berichtje dan van haar ja, contactpersoon, manager. Van, nou ja, uh, nou ja Smee wil je graag uitnodigen om, uh, om te komen spelen. En ik dacht, wow, oké, okay, dat is echt heel bizar. Ik ga ja. gewoon in de melkweg spelen. Dat was wel echt even. Gek, ja. ja. En wat vindt zij van je muziek toen ze je hoorde? beluisterd. Ja, ik heb er niet gesproken helaas. Oh, ook niet? Nee, oh. ik denk dat ze zelf ook gewoon heel erg Dan zenuwachtig was. had ze blind vertrouwen in je gewoon. Ja, nee, ja, ze zal wel iets geluisterd hebben van tevoren, neem ja. ik aan. Maar uh, ja, ze was op dat moment zelf denk ik ook zo zenuwachtig voor haar eigen show en heel erg in haar eigen zone, zeg maar. Dus ik heb er niet gesproken helaas, maar... Nee. Nou, Misschien ook even andere artiesten aanschrijven. Misschien ja. zeggen die ook spontaan van kom wel in, weet, het, in, in, in ja. de programma's spelen. Het kan werken, inderdaad, ja. ja. En hoe heb je de er ervaren de optreden? Um, nou ja, eigenlijk was het ook wel weer zoals als gewoon een optreden, zeg maar. Het was natuurlijk wel. Ja, het idee van ik sta in de melkweg, dat was heel bijzonder. Uh, maar verder, toen ik eenmaal op het podium stond... Toen viel die druk eigenlijk ook wel gewoon weg. En was ik gewoon lekker aan het spelen. Ik had een uh, gitarist mee en een, uh, een drummer. En hij speelde dan cajon mm -hmm. En um, nou, toen was het eigenlijk heel snel gewoon lekker spelen. En was het gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar het is niet alleen spannend voor jou, maar ook voor je drummen natuurlijk. Want ja, die staat, die, die, jij, jij, jij belt op, ga je mee, want ik moet in de melk weg. Ja, ja spannend en vooral heel ja. erg leuk. Want dat zijn wel van die momenten dat het een soort van... Dat al het harde werk een beetje beloond wordt. Want dan heb je toch die ja. stap gemaakt. Je staat er toch. Dus het ja. is vooral heel erg leuk. En iedereen wil dat ook. Ja. Dus, ja. Heb je na de hand ook nog een keer naar nou, Esmee een berichtje gestuurd? Van, uh, van uh, ja, wat ze ervan uh, vond? Of uh, um, reactie? Nou ja, of... In ieder geval gewoon een berichtje gestuurd om haar heel erg te bedanken. Ja, natuurlijk. En uh, toen zei ze gewoon van... Uh, nou, jij ook bedankt. En hopelijk tot een volgende keer. Gewoon uh, netjes, <lacht> netjes afgehandeld. Maar niet heel erg de diepte in verder. <lacht> en hoe was het optreden bij de wereld? Ach, zo spannend. Dat was echt ja. heel erg eng. Ik was toen ook een stukje jonger. Esme Denters is afgelopen jaar. Mm. En De Wereld Rijdt door Door is inmiddels... Um, nou ja, toen was ik 17, dus vijf jaar geleden ongeveer. En dat was zo verschrikkelijk spannend. Ja, en waarom was je eng. daar? Um, om het seizoen van de beste singer-songwriter aan te kondigen. Dus ik zat daar als een van de mensen die zich hadden opgegeven. Mm. En de inschrijvingen liepen op dat moment nog. Dus het was als het ware een manier om even te promoten van... Je kan je nog inschrijven tot maandag. Ja. En, uh... Dus je bent een soort ambassadrice van uh, sing Nou ja, dat was ik toen eventjes ja. wel. Ja, ik had me ook gewoon ingeschreven voor dat seizoen. Toen kreeg ik ineens een berichtje van... Uh, ja. we willen het seizoen gaan uh, promoten bij de Wereld wil je, misschien, uh, wil je erbij komen zitten om ja, iets te vertellen over jezelf... en om een stukje van je liedje te spelen... En dan denk je, uh, ja, ja, tuurlijk. Het lijkt er een beetje op dat je gewoon de wind mee hebt overal. Een mailtje er S mee, ja, kom maar spelen. Ja, uh, ja het, hallo, heb Het uh, je zo kan het soms <laughs> lijken. En uh, ik heb tuurlijk, ik denk dat ook zeker succes in de muziek echt een grote geluksfactor Dat hoort er zeker bij. Ja. Uh, maar het is ook een kwestie van doen, want je moet wel dat berichtje sturen, je moet je wel aanmelden voor zo'n programma en je moet het wel doen allemaal, zeg maar. Ja. Dus ik geloof ook dat je dat een beetje kan afdwingen. En daar, daartegenover staan ook natuurlijk een heleboel tegenslagen. Maar gewoon blijven doorgaan, dat is echt. Uh, ja, dat probeer ik te blijven doen altijd. Ja, en is dit uh, nu je beroep of doe je er nog iets naast? Um, ja, ik werk ernaast. Dus ik werk part-time, drie dagen in de week en vier dagen muziek. En dan regelmatig optredens en uh, schrijven en zo? Optredens, ja, heel veel ook uh, de studio in. Ik vind het vooral heel erg leuk om echt te creëren, om op te nemen, zodat ik een beetje een portfolio eigenlijk kan. Maken en steeds meer liedjes heb om ook te laten horen aan mensen. En ik hoop, um, ik ga een EP opnemen komende tijd. En ik hoop dan met die EP echt een beetje mezelf te kunnen gaan promoten. Om ook optredens te gaan doen en een toertje te doen. Hopelijk nog meer voorprogramma's. Ja. Dat is een beetje het plan. Ja, je nieuwe single heet Quiet With Me. Die is ja. uitgekomen in november. Hè? Ja, klopt. Uh, Toen is de release geweest. Toen stond op je Facebook te lezen in elk geval. Hè? Mm -hmm. Hoe is die ontvangen? Ja, goed. Ja, echt heel veel uh, positieve reacties. Heel erg blij mee. Ja. En, en, en wat voor reacties krijg je dan? Je zegt positief. Wat, ja. wat zeggen ze dan? Nou ja, ja. Um, mooi. Dat zal het leuk om te horen. Maar ja. wat ik vooral hele mooie reacties vind, is als mensen zeggen: Van ik herken me heel erg in de tekst. En de tekst raakt me zo. En. Uh, het geeft me een bepaald soort hoop. En het is precies wat ik nodig had op dit moment. Of zo en dat, dat soort dingen. Dan denk ik echt, oké, okay, wauw, daar doe ik het echt voor. Dat, dat, is, het, ja. dat zijn de mooiste reacties om te krijgen. Okay. Ja. Nou, je gaat ze dadelijk ook live spelen. Maar we hebben ook wat liedjes in de computer staan. Wat okay? mp3'tjes, zoals mm -hmm. dat zo mooi heet. Uh, Marcel, wat heb je klaarstaan? Nou, ik heb de single klaarstaan. Oh, kijk. Ja. Zullen we die ja. doen? Ja, prima. Nou, ja. De single, daar gaat hij Daar gaat De music Corner op maandagavond. En in de studio is de gast Sylvia en mee. Nogmaals welkom. You, we ja. hebben net al even met je gepraat. Ik ben heel nieuwsgierig. Weet je nog het eerste liedje wat je geschreven hebt? Um, nou, het is een beetje lastig. Ik heb wel een soort van liedje waarvan ik denk oké, okay, dat is het eerste liedje geweest. Maar, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het was ook niet meteen eigenlijk een liedje. Dus we hebben daarvoor nog uh, pogingen geze ja, tussen gezeten <laughs> zeg maar, van dingen die ik dan wel een tekstje had... of een melodietje had, maar nooit echt dan afgeschreven. Dus op een gegeven moment heb ik wel zoiets van... oké, okay, dit is mijn eerste echte liedje wat ik op gitaar ook speelde en zo. Uh, dat is er wel, maar het is soms een beetje moeilijk te zeggen... omdat het ook gewoon een proces was wat een beetje geleidelijk ging... en ineens werden het echt liedjes. Um, dus het is lastig te zeggen, maar ik heb er wel eentje... wat ik dan mijn eerste liedje noem, ja. Yeah. En... Yeah. Het is eigenlijk een vraag voorop. Uh, kun jij je leven zonder muziek nog voorstellen? Nee. <laughs> is het voor jou net zoiets als eten en drinken een soort um, levensvoorwaarde? Ja, ja en vooral. En, uh, eten en drinken dat zijn vooral fysieke levensvoorwaarden. En uh, muziek is echt mijn uh, ja, mentale levensvoorwaarde. Om uh, mijn uitlaatklep eigenlijk. Om gewoon mijn, ja, al mijn emoties in kwijt te kunnen. En, uh, een beetje overzicht kunnen krijgen in de chaos van het leven. <laughs> ja. En is daarbij succes ook belangrijk? Of maakt je daar niet zoveel uit? Um, nou ja, succes is wel iets wat ik... tuurlijk wat ik nastreef, wat ik heel fijn zou vinden om te hebben. Um, maar het is ook iets wat ik niet kan controleren. Het enige wat ik kan controleren is datgene wat ik doe... en dat ik er plezier in heb. En dat staat voorop, want ook als ik... Als iemand me nu zegt, van je gaat het sowieso nooit maken... je gaat sowieso nooit succes hebben... dan zou ik nog niet stoppen, zeg maar. Dan zou ik wel muziek blijven maken... omdat het gewoon voor mezelf heel fijn is om te doen. Um, dus tuurlijk, succes is fijn en is een droom... maar het is, niet, uh, het is geen voorwaarde. Ik denk dat de luisteraars en ik zelf ook... Uh, heel nieuwsgierig zijn naar jouw muziek en de teksten. Wat ga je voor ons spelen? Uh, ik ga nu een nummer spelen, dat is al een wat ouder nummer... en dat heet Hurricane... En dat heb ik um, eigenlijk geschreven om uh, uh, mijn uh, nou, inmiddels ex-vriend. Maar destijds was ik, nog, was ik verliefd op hem en hadden we eigenlijk nog niks. En dit is een beetje het liedje geweest waarmee ik hem heb veroverd eigenlijk. <laughs> uh, want hij was nogal uh, twijfelachtig in uh, wat, wat hij nou wilde. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment dit geschreven als in... Uh, ja, weet je, maak een keuze. Het is nu of nooit. Ik ga niet op je zitten wachten. Dus, uh, en toen heeft hij toch voor mij gekozen. Dus ik heb vijf jaar lang hele mooie tijd met hem gehad. En dat is helaas nu uh, sinds kort uh, voorbij. Maar goed, daar heb ik ook vrede mee. Dus uh, een, een soort ode eigenlijk nog een beetje aan die tijd. Ja, ga je gang. Ja. Yeah. what see, all little far. Klonk heel erg mooi. Dankjewel. Denk je dat je vriend ook geluisterd heeft? Niet? Mijn ex-vriend? ex, je ex Ik denk het niet, want we hebben geen contact meer. Dus. Oh, dat is jammer. Had hij nog even kunnen genieten van het prachtige lied? Ja, het is misschien iets te confronterend allemaal nog. We gaan maar even naar muziek en praten zo weer met je verder. Ja, graag. Survival, it's an what they say. Yes, we're living on our time, can you give us another day? We gotta hold ourselves together, but there ain't no guarantee. We gotta hold ourselves together, but there ain't no guarantee. Chance of survival is slim to the bleeder. We gotta hold ourselves together. It's a rainy day, Jimmy. Wait, no.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 en ran to the ground. De Music Corner vanavond tot 11 uur. Nog even een, uh, een updateje. We krijgen straks om kwart voor elf. Als het goed is, krijgen we ook nog... Heel hoog bezoek. Ja, met een grote hoed op. Sinterklaas. Ja. Uh, ik wou niet zeggen wie het was. <laughs> oh, wat een rijm. <laughs> het is waar ook, sorry. Ja, het had ook de kerstman kunnen zijn natuurlijk. ja. Ja, oh. ja, ja. sorry. We spoelen even terug, we knippen het eruit, zo ja. je weet. Ja. Vanavond de gast in de studio, uh, Sylvia Ime. Zeg ik die achternaam eigenlijk wel goed? Ja, Aimee is het officieel. oké. Okay. Maar uh, het, ik heb het wel eens uh, ja, op verschillende manieren gehoord. Uh, ja. Ime is misschien wel weer wat duidelijker hoe je dat dan schrijft. Maar uh, ja, het is officieel Sylvia M.A. geliefde. Okay. Ja. Vanuit het Frans dat, ja, vertaald ja, naar het ja, ja, Nederlands. Ja, ja, de ouders hebben dat wel goed voor jou uh, Hebben ze goed bedacht, hè? ja. Ja. Ah, ja. ja. ja. <laughs> Jij wil ook uh, heel graag een EP uh, uitbrengen. Ja, klopt. En daar heb je een crowdfunding-actie uh, voor opgezet. Loopt die, uh, hoe loopt die? Uh, nou ja, in principe heel erg goed. Ik ben echt ontzettend blij met alle support die er al, uh, die er al is. En ik ben in ieder geval over de helft. Uh, het loopt nog een. Uh... Ik heb nog een maandje de tijd om, het om, om naar de 100% te gaan. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want natuurlijk iedereen die graag wilde helpen heeft dat nu wel gedaan. Dus het is nu echt nog even een beetje Fijt. kijken of ik die, laatste, of die andere mensen nog over de streep kan trekken. Mm -hmm. Maar uh, ik ben ontzettend blij met wat er al is. En uh, als ik het niet haal dan moet ik gewoon zelf extra hard werken om die 100% aan te vullen. En uh, daar ben ik ook bereid toe. Dus alle beetjes helpen. En ik ben ontzettend blij met wat ik al heb. Ja. Ja, waar kunnen ze je steunen? Um, nou, ik, ik doe het via een... Uh, voor de kunst is een bekende natuurlijk. Maar ik doe het zelf via talentboek. En ik heb om het wat makkelijker te maken... een, uh, een weblink aangemaakt. Die heet Helpsilvia.nl. Dat is lekker kort en krachtig. Ik denk, dat kunnen mensen goed onthouden. Mm -hmm. En dan word je doorverwezen naar die crowdfunding pagina. Dus help Sylvia. Sylvia is met een Y. Dat is het enige ingewikkelde misschien nog. Maar mm -hmm. ja... Daar, daar kan je hem vinden. Nou, allemaal naar ja. de, de, ja. de weg zijn. Ja, één uh, uh, euro mag ook. Ik ben echt blij met alles. Dus, uh, ja. Nou ja, als, ja. Als, als, als heel Nederland een euro geeft, dan is het ja, goed. Nou, ja, nou ja. Ja. precies. Soms zeggen mensen, van, ja, nee, maar ik heb, sorry, ik kan echt niks ja. missen. Dan denk ik, ja, een, een euro is ook goed. Daarom, als iedereen ja. dat doet, dan wordt het geen EP meer. Maar dan wordt, het, <laughs> dan wordt het een wat grotere, denk ik. Als heel Nederland dat zou doen. Ja, ja. Dan, uh, nou ja, dan ga ik anderen maar helpen, denk ik. Om ook ja. een EP te maken. Ja, en het idee is natuurlijk heel leuk. Hè, dat ze eigenlijk meehelpen om iets moois tot stand te brengen via jou? Ja, ja, je doet het daardoor echt een beetje samen. Ik neem ze ook heel erg mee in het proces. Dus alle donateurs krijgen regelmatig updates als ik weer in de studio ben geweest. Uh, en uh, nou ja, gewoon waar we zijn in het proces. En ze krijgen wat zeg maar achter de schermen beeldmateriaal te zien en zo. Dus op die manier uh, probeer ik ze echt een onderdeel te laten uitmaken van het proces. En met doneren daar staan natuurlijk ook ja, prestaties tegenover. De EP als hij af is, of een huiskamerconcert en, enzovoort. Dus ik probeer wel echt een soort wisselwerking te laten zijn. Dus niet alleen maar ik die mandje ophoud van: geef me geld. Maar ik probeer er ook echt iets voor terug te doen. ja. Eigenlijk een digitale op straat spelen, moet ik opeens aan denken. Ja, ja, nou ja. Ja, zoiets, ja. Van gooi is je mijn hoed, dan doe ik daar... Uh... Ja, nou ja, inderdaad, dan doe ik doe een kunstje. Ja, nou, nou ja, dat is weer negatief, maar... <laughs> hoeft niet, hoeft niet. Um, Je houdt ook een blog bij, uh, Lazenwij. wij. Um, ja, nou op dit moment is dat ietsje minder. Maar ik heb inderdaad afgelopen jaar uh, gevlogd zelfs. Dus dat is dan een soort blog met... Nou een video-blog uh, uh, op YouTube... Maar ik maak ook vaak een maandoverzicht op mijn website... waarbij ik even weer alle punten van dingetjes die ik gedaan heb op een rij zet. Dat doe ik ook vooral voor mezelf, omdat ik altijd heel erg hard aan het doorrennen ben. En dan na zo'n maand, om dan even terug te kijken wat ik nou eigenlijk allemaal gedaan heb... dan denk ik, oh, ik heb toch eigenlijk wel weer een heleboel gedaan deze, deze maand. Dus dat vind ik voor mezelf heel fijn om een beetje overzicht te houden... en uh, ja, me goed te kunnen realiseren wat, wat voor leuke dingen er eigenlijk allemaal gebeuren. Ja. Uh. Nou uh, gaat het je momenteel voor de wind. Vroeger was het iets minder. Toen had je een eetstoornis. Hè? Ja. Zo staan op je website te lezen. Daar zet jij ook voor in, hè? om mensen ja. daar bewust van ja, te maken. Zeker. Ja, zeker. Niet alleen eetstoornis, maar uh, mentale problemen. Dat vind ik gewoon belangrijk dat we daar meer over praten. Want dat komt zoveel voor. En, uh... Ja, het is nog een beetje te veel taboe eigenlijk. Terwijl het iedereen ja. kan overkomen. En we maken allemaal wel moeilijkere periodes mee. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat we daarover kunnen praten. En dat mensen zich niet alleen voelen daarin. Hoe ja. oud was je dat je dat had? Um, nou, nog niet heel lang geleden. Dus ik, het begon een beetje toen ik 17 was ongeveer. Oké. Okay. En het heeft geduurd tot... Um, nou ja, ik ben... Kijk, ik geloof wel dat ik altijd een bepaalde gevoeligheid zal houden. Dus of ik er helemaal van af ben, vind ik altijd moeilijk om echt te zeggen. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat het sinds anderhalf jaar... dat ik mijn levenskwaliteit weer terug heb. En ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel van het herstel is. En kijk, dat ik af en toe nog een beetje rommel met eten. Ja, dat dat kan gebeuren. Ja. Maar het beïnvloedt mijn leven niet meer. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. ja. En heeft het je muziek ook beïnvloed? Uh, ja, zeker. Tijdens mijn eetstoornis heb ik eigenlijk geen muziek meer gemaakt. Want eetstoornis nam zoveel ruimte in beslag in mijn leven... dat ik daar... Ja, geen tijd meer voor had, geen uh, ruimte meer in mijn hoofd voor had. Ik, ik, ik had niet echt meer contact met mijn gevoel... dus ik kon ook niet meer mijn gevoel op papier zetten. Um, en weer muziek gaan maken heeft me heel erg geholpen... om juist weer uit die eetstoornis op te krabbelen... en om bij mezelf na te gaan, uh, om te gaan graven in mezelf... van waar komt die eetstoornis vandaan? Wat zijn al die onderliggende emoties en uh, gevoelens... en dingetjes die ik weg probeer te stoppen met die eetstoornis... En uh, dus ja, muziek heeft me echt geholpen daarbij om een beetje inzicht te krijgen daarin. Maar ook om dat te kunnen communiceren naar mijn omgeving. Dus om het een soort van. Uh, ja oh, om hun ook erin mee te nemen. en om hun ook te laten zien: dit is wat er nu met mij aan de hand is. Want praten erover vind ik moeilijk. maar zingen, dat gaat me dan iets makkelijker af of zo. En was de muziek dan. Uh, door meteen? Of heb je moeten zeggen van nou... ik ga weer muziek maken en dan gaat het beter? Of realiseerde je op een gegeven moment... sorry, dat is mijn telefoon en ik kan hem niet zo vlug afzetten? <laughs> Allemaal <Of>, fanmail. mail <laughs> ja. realiseerde je, je eigenlijk dat je muziek nodig had om overheen te komen? Um, nou, wat ik me wel realiseerde is dat... ik muziek weer moest oppakken om mezelf weer terug te vinden. Want muziek zo'n groot onderdeel is van mezelf. En zo'n belangrijk ding voor mij is om gelukkig te zijn en om ook, uh, ook voor mezelf vertrouwen en dat soort dingen. Um, dus het was wel iets van, ik ga weer muziek maken om uh, weer meer ruimte te creëren voor dingen die echt mij zijn, zodat die eetstoornis minder ruimte krijgen. En op die manier, ik ging steeds meer energie stoppen in datgene wat me wel sterker maakt, wat wel goed voor me is, waardoor die eetstoornis steeds kleiner werd. Dus het ging wel, ja, het versterkte elkaar eigenlijk. Dus jij vertelde al dat muziek sowieso al een liefde was in jonge jaren. Ja, ja. Dus mag ik een hele brede algemene opmerking maken? Is het niet ja. zo dat alle problemen in deze wereld... eigenlijk voortvloeien uit mentale, tussen aanhalingstekens, problemen? Ja. Vlak voordat jij arriveerde... draaide Marcel uh, een John Lennon-compositie... Uh, en die luidt van... Something we can't hide is that we are all crippled inside. Yeah. From the album, um, imagine... En wij kennen allemaal Imagine, hè, mm -hmm. dat, dat is zo'n lied wat eventueel op de eerste plaats van het top 1000 komt. Afgezien van Bohemian Rhapsody en die van de Eagles, <laughs> hè, de Hotel. Yeah. Maar die, die, die is uh, zo'n tekst. Something we can't hide is that we are all crippled inside. Ja, het enige uh, wat ik wel van die tekst vind is dat eigenlijk we er heel goed in zijn om dat te verstoppen. Ja. Uh, we kunnen er niet van wegrennen, maar we kunnen het heel goed verstoppen. Veel te goed, eigenlijk. Uh, Ik ken dat. Ja, yeah. <laughs> want tegenwoordig ja. lijkt het alsof het uh, allemaal goed gaat met ons. Zeker ja. als je kijkt naar social media. We plaatsen ja. allemaal leuke dingen ja. erop. Ja. Right. Ja. Um, dus we kunnen dat heel goed uh, verstoppen, maar uh, we kunnen er niet voor wegrennen. We kunnen het niet verstoppen voor onszelf. Dat is het. Yeah. Yeah. Right ja, misschien moet je het echt door, doorgemaakt hebben of doorleefd hebben om weer heel goed muziek te kunnen maken. Misschien heb je dat ja, nodig. Ja, misschien wel. Ik, uh, ik was voorheen altijd heel onzeker over ook mijn muziek... en überhaupt over mezelf. En um, ik ben ook gestopt uit onzekerheid en angst van... ja, ik ben niet goed genoeg, ik kan dit helemaal niet. Uh -huh. uh, dus ik deed het eigenlijk eerst een beetje met de verkeerde intentie. Uh -huh. Wel met de intentie van ik moet hier heel goed in worden... ik moet hier succes mee halen... Um, en ik heb wel door die moeilijke periode geleerd... dat het juist zo waardevol voor mij als persoon is. En niet zozeer voor mijn carrière of iets... Ja. maar voor Precies. echt mijn levenskwaliteit, zeg maar. Ja. Dus inderdaad, ik heb het op de harde manier moeten leren. Maar het is wel een les waar ik heel mijn leven iets aan heb, zeg maar. Ja. Dus, ja. En, en muziek is dan dat voertuig, heel mm -hmm. specifiek. Ja. Maar ik hoor jou opmerken, en wat mij betreft heel terecht... Van dat wij mensen mm -hmm. uh, veel meer hebben te communiceren... Yeah. En we pretenderen wel te communiceren. We hebben die social media yeah. uh, opties. Yeah. Maar echt dat, dat wat jij... Hè, je praat, we yeah. praten. Precies, over en dat echte is, dingen. En, ja. dat, en dat blijft ook bij okay. je. Yeah. Niet alleen de muziek, maar ook jou. Yeah. Je durven communiceren. Hè, jezelf yeah. te, te zijn en te uiten en, ja, je nou dankjewel. Ja. Ja. Goed, het is inmiddels acht minuten voor tien. We gaan eerst even naar Marcel, die heeft een liedje. En daarna uh, gaan we live uh, spelen, geloof ik. Ja. Dus uh, Marcel, heb je nog wat uh, klaar liggen? Je hebt wat klaar staan. Oké, okay, gaan we eerst een uh, stukje uit de studio doen en daarna een stukje live. Uh, blijf luisteren. People may say I treat you bad A matter of opinion, a book misread It seems I'm always staring down the barrel of your gun mm. Everybody's telling you to move away Find a place to shelter from the rain But I ain't no weatherman So why am I to blame Am I a bad man? I'm such a bad man But you can't help yourself And you push And you pull But like a concrete wall There ain't no moving Teardrops fall into a river gone wild Come on, when will you understand it? It's time to realize you should surrender to love You're an independent woman That's what I've been told The stage is all set You can't be bought or sold But who you gonna call When the nighttime falls And hustlers and dealers Blocking up the hall? Am I a bad man? I'm such a bad man That you can't help yourself Like a concrete wall there ain't Surrender love Surrender to love Surrender love Surrender to love Nou dat was uh, Jorik van Noorden. met Surrender to Love En in de studio Sylvia en mee En uh, voor het nieuws ga je nog even een nummer live uh, spelen Ja Kun je er iets over vertellen? Jazeker, het uh, nummer heet Stories en het is eigenlijk heel toepasselijk uh, over waar we het net over gehad hebben, namelijk uh, dat we allemaal wel iets hebben allemaal een verhaal hebben en uh, dat we ons daar vooral niet voor hoeven te schamen, maar dat we daarover kunnen praten met elkaar en daar juist heel veel uh, uit kunnen halen daar, daardoor raken we meer verbonden met elkaar en uh, kunnen we elkaar ook inspireren en motiveren en dat is eigenlijk waar het over gaat ga je gang ja. Life's looking perfect today But I won't make my old mistake Of thinking it can always stay This way that it has to be All or nothing Not accomplishing perfection Just leaves quit. But the struggle's part of life Nothing easy's worth the fight The story. We all deal with the pain. We've all been through some things to be where we are today. So just remember like me, we'll share a story, yeah, I know in this crazy world, it's scary to be vulnerable, we make it all look perfect, afraid of not being worth it. 300 woningen op de wachtlijst. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de woningbouw in Hilvarenbeek. Bij de gemeente Hilvarenbeek komen nog elke keer nieuwe aanvragen binnen... voor nieuwe woningbouwinitiatieven. De economische voorspoed zorgde ervoor dat er in 2018... verzoeken kwamen voor 90 woningen. Dat brengt het totaal aantal woningen, waarover de gemeente nog moet oordelen... op 300. En voor de komende 14 jaar kan men nog maar 20 titels vergeven. Tot besluit het weerbericht. Vanaf woensdag gaat het weer omslaan in deze regio. Het wordt zachter weer, maar ook wat wisselvalliger. Vanaf donderdag gaan de temperaturen omhoog. De kans op neerslag gaat wel toenemen. De nachttemperatuur ligt tussen de 0 en de 3 graden. En de dagtemperatuur ligt vandaag gemeten op 5 graden. Morgen wordt het wat warmer met 7 graden. Tot zover het lokale omhooggoorle -Om regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomhooggoorle.nl Bekijk de mooiste musea en de nieuwste tentoonstellingen. Gratis, online. Ga nu naar museumtv.nl The In It Live, elke tweede zondagavond tussen 8 en 10. Slapgezwet en harde muziek met een hoge frequentie aan markante studiogasten. Bijzondere onderwerpen. Voor meer informatie, kijk je op learnitlife.blagspot.com. Complexe malware achterhalen, maar dan om de digitale veiligheid van Nederland te beschermen. De Rijksoverheid zoekt ICT'ers. Kijk op werkenvoornederland.nl slash ICT. In deze bijzondere straat wonen mensen die blij zijn dat ze hun huis energiezuiniger hebben gemaakt. Zoals Ronaldo en Sandy uit Rotterdam. Wij zijn de familie van Buren en we hebben een zonneboiler. Heel goed. En de buren uit Amersfoort hebben ook niet stilgezeten. Wij hebben onze cv-ketel met subsidie vervangen voor een warmtepomp. En er komen steeds meer huizen bij. Wil je comfort en een lagere energierekening? Kijk op Energiebesparen doe je nu. Adverteren kunt u natuurlijk op verschillende manieren: de krant, internet, pamfletten, mond op mond reclame. Maar heeft u ook wel eens aan radioreclame gedacht? De lokale omhooghoren vergroot uw naamsbekendheid. De regio goede Rio. Kijk voor informatie op lokaleomhooghoren.nl.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 sliding away I know a man He came from my hometown became a wife These are the very words she uses to describe her life She said a good day ain't got no rain She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been Slip sliding away Slip sliding away. You know the nearer your destination the more you slip sliding away. I know a father.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 Slip sliding away You know the near destination no more you slip sliding De muziek is al te horen dat we niet alleen Sylvia in de studio hebben... maar er is ook nog een andere hele hoge gast bij ons aangeschoven. En dat is Sinterklaas. Woehoe. Sinterklaas, van harte welkom bij ons in de studio. Hoe gaat het met u? Het gaat heel goed met me. Het is ontzettend leuk om in Goorlen weer bij al die kinderen te komen en daar een cadeautje te kunnen brengen... en door de schoorsteen, de Pieter door de schoorsteen te laten gaan. Het enthousiasme is dit jaar weer overweldigend. En ik, gisteren is er natuurlijk hier ook een prachtige Sinterklaasshow geweest... waar ik zeer trots op ben dat dat allemaal voor mij gedaan wordt. Heeft u een goede reis gehad naar Spanje? Ik heb dit jaar een hele goede reis gehad... want het was een hele warme, hele rustige zomer. Een hele lange nazomer... Pas nu worden de nachten hier wat kouder. Ja. De pieten hebben daar wat last van, maar ik heb een dikke mantel. Dus ik vind het prima zo. Het was allemaal heel rustig gelopen. En hoe is het met Amerika? Met Amerika gaat het heel erg goed. Hij is weer heel blij in Nederland te zijn. Af en toe vindt hij toch wel alleen maar die wortelstamp. Dan moet hij... <lacht> daar heeft hij soms wel een beetje genoeg van. Ja, kan maar ik me verder, voorstellen. Zijn maag en darmen raken soms wat van streek, zeker van die oranje ontlasting die er dan komt. <lacht> maar verder <lacht> eh, vindt hij het heel prima. Maar hij is ook weer heel blij als hij weer naar Spanje kan, hoor. En over dat dak lopen lukt hem dan nog wel. Want zo nou, jong is Amerika ook niet meer. O, Americo ook jawel, niet meer. Hè? Maar Sinterklaas en zijn paard zijn één. Zijn één en ja, die hebben een uitzondering in het leven. Die blijven fit, actief. En, want ja, de kinderen moeten toch cadeautjes krijgen. Yeah. Want als Sinterklaas het niet meer zou doen... in deze toch wat harde maatschappij in Nederland... dan doet niemand het. Dus Sinterklaas, u kent toch het, het, het, het, het motto van Sinterklaas? Anoniem geven zonder iets voor terug te krijgen. En kom daar nog maar eens om in Nederland. Dat en dan, als Sinterklaas is blij dat hij dat kan doen en blijven doen. En hij wil dat nog heel veel lange jaren blijven doen. Dat is een hele mooie boodschap, vind ik. En wilt u nog iets speciaal tegen... Nou ja, de kinderen zullen niet, niet meer luisteren... maar ze zullen wel terug kunnen luisteren. Wilt u iets tegen ze zeggen? Sinterklaas heeft dit jaar weer een fantastische ontvangsting geworden gehad. En Sinterklaas he, heeft weer heel veel, heel veel blije kindjes de hand kunnen drukken of met op de foto kunnen gaan en al die dingen meer. En Sinterklaas hoopt dat Goorle een voorbeeld is voor heel Nederland... hoe je het Sinterklaasfeest in ere kunt houden... en de echte Sinterklaasliedjes wilt zingen en het echte verhaal van Sinterklaas... Wilt nou, die zin, dat liedje, daar gaan we zo eventjes aandacht aan besteden. Maar uh, misschien heeft u het in het grote boek al gelezen, in uw agenda grote boek. Dat u aanstaande zondag bij Factorium Podiumkunsten komt. Om, uh, in de ochtend. En uh, ja, daar zijn alle kinderen ook heel erg op aan het wachten. Er worden er ook liedjes gezongen en zullen we u ook hartelijk verwelkomen. Dus, dat zijn uh, prachtige festiviteiten waar Sinterklaas zich zeer, zeer op verheugd. Ja, dus uh, ja, graag tot ziens daar. En wij danken u heel erg dat u hier nog even tijd heeft gehad om hier te komen. Ja, het, uh, de Blaaskapellet Smoesje had me uitgenodigd. Vandaar dat ik het Jan van Bezouwhuis ben. En de Blaaskapellet Smoesje heeft mij ook zeer groots ontvangen en met uh, prachtige muziek. Soms is er wel eens wat aan te merken op de kwaliteit van het Smoesje, maar vanavond was het voortreffelijk. <laughs> Nou, geweldig. Um, zullen wij het liedje gaan uh, zingen en jij spelen? Het, uh, Sinterklaasliedje, het he? Sinterklaasliedje, Ja, ja, Sinterklaasliedje. Ja. Oké, okay, ja. Dat gaan we doen. Zie gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe?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 En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Prachtig, dankjewel voor het mooie gitaarspel, nee. en het mooie zang. Oeh. Nou, wij gaan nog heel even praten met uh, Sylvia... en we hopen dat Sinterklaas nog eventjes blijft zitten voor de gezelligheid. Wilt u een glaasje ons? Nee, Sinterklaas uh, moet het uh, dak op en dan klotst het zo in zijn maag op dat paard. Nee, dankjewel. <lacht> Nou, Sylvia, ik moet even omschakelen. Nou, ik ook. Ja. <laughs> maar is u uh, buiten? Nee, nee. nee, we zitten nog steeds in de uitzending. Heeft u nog even tijd? Of wilt u... Uh... Nou, nee, ik wou even zeggen wie uh, en wat ik ben. Nog geen tijd? Geen tijd. Dan vraag ik aan Marcel of hij eerst nog eventjes een uh, nummer opstart... En dan gaan we even uit de uitzending en dan gaan we daarna verder. Helemaal goed. <laughs> ik hoorde goedertierendheid uh, in de uitspraak van geen roe. En um, ook een, naar mijn smaak, um, een verkapte politieke <laughs> kritiek. Maar juist niet. Nou ja, goed. Uh, juist niet. Ik, nee, hij was eigenlijk heel openlijk. Ja. Nee, ik wil juist het Sinterklaasfeest intact houden, maar ik, ik, ik blijf buiten de discussie op welke manier. Nee, maar je had het over rechtvaardigheid in de samenleving, de verzakelijking ja. Ja. De, en dat daar dan uh, he, de goedertierenheid. Ja. ja, precies. Ja. Dat hebben we bewust. Ja, ja. Uh, ik, uh, ik ben de voorzitter van het Tilburg Sinterklaascomité. Kijk. Het Tilburg Sinterklaascomité bestaat uh, 118 jaar is het oudste Sinterklaascomité van Nederland... maar heeft ook als unicum van alle Sinterklaascomité... een goede doelenorganisatie. Wij hebben 150 vrijwilligers die natuurlijk Zwarte Piet spelen... maar die ook uh, uh, in de komende in de, in de, in de drie weken van de Sinterklaasperiode... 70 activiteiten op, op touw zetten om de, de mensen, de kinderen... maar ook de ouderen in Tilburg waar Sinterklaas normaal het deurtje voorbij gaat... om daar wat voor te doen. We, een, we proberen ieder jaar een budget van 40.000, 50.000 euro... voor elkaar te krijgen, wat we dus volledig proberen weg te geven... aan die kinderen die nooit iets van Sinterklaas krijgen. En vandaar dat deze uitspraak komt. Goed. Dat is het unieke van het Tilburg. Ja, ik zit hier in Goorland. dus ja. ik kon dat niet, kon dat niet verder, verder zeggen. Maar dat is het unieke van het tilburg sinterklaas -commenteer. Ik ben daar de voorzitter, dus ik ben... Ik uh, uh, ja, ben daar zeer, uh, al, al bijna twintig jaar zeer uh, actief mee bezig. Ja, en volgens mij bent u vorig jaar ook bij de Pluktuin geweest, hè? Ja. Dat herinner ik me nu, ja. Ja, dat klopt. <laughs> Oké, okay. we gaan naar muziek. Want als Sinterklaas aanschuift hier in de studio... hij kwam iets eerder dan uh, normaal, want hij had nog een uh, strak schema. Had, uh, hij uh, moet ook heel hard werken, Heel hard werken, ja. En uh, de, Piet, de, de hoofdpiet, de hoedveegpiet volgens mij was dat... die kwam ik ook nog tegenboven en die zei van... Uh, ja, hij, moet, uh, hij kan niet te lang blijven, hoor. Ik zei, nee, dat is goed. Dus, ja, uh, en dan dat paard, hè? Die ook kan nog? niet te lang buiten nee, blijven daarom. staan stil. Ja, ja. Dus, uh... ja. Maar we hebben vanavond een speciale <laughs> gast. En uh, ja, die is van ver gekomen. Maakt mooie muziek. Staat ook op de website. Uh, ja, we hebben het over... Uh... Uh, Sylvia en mee. Juist. En ja. even zo onvoorbereid uh, een Sinterklaas liedje spelen. Super. Ja, ja heel goed. Die verleer ja. je nooit, hè? Nee. nee. <laughs> uh, ik ben er even helemaal uit. <laughs> ja. ja gezegd. Ik weet niet meer wat ik aan jou wou vragen. Ehm... Um, ik wou je nog heel even hebben over het liedcadeau.nl. Oh, ben je ja. daarbij aangesloten? Nou, dat heb ik zelf bedacht eigenlijk. Oh. Het is mijn eigen ja, bedrijfje. Het is een klein bedrijfje waarbij ik inderdaad... Uh... Nou ja, zoals het, zoals het klinkt, een lied cadeau... Uh, of iemand kan een lied cadeau geven aan iemand anders... Uh, door mij een uh, berichtje te sturen en een verhaal bijvoorbeeld op te schrijven... van nou, ik wil een liedje maken voor mijn moeder, want die wordt 60... en die staat altijd voor ons klaar, bijvoorbeeld. En dan ga ik daar een liedje over schrijven. Um, Nederlands of Engels, maar net wat, wat ze uh -huh. willen... En uh, dan kan ik dat of opnemen en gewoon opsturen... maar bijvoorbeeld ook uh, live komen spelen op de verjaardag... of uh, op wat voor manier ze dan ook willen... Uh, dus dat is een beetje mijn kleine, kleine bedrijfje wat ik heb opgericht, ja. Ja. ja. Mochten mensen Sinterklaasliedjes willen hebben op maat gemaakt, kan dat ook natuurlijk, hè? Alles kan, ja, ja alles maar, kan. Ja. Nou, superleuk. Um, in verband met jouw terugreis willen we jou niet al te lang uh, hier in Tilburg houden, want je moet nog heel ver hier, rijden. Voor, hè? maakt niet uit. Uh, sorry, ik weet niet hier wel. <laughs> je weet het wat maak. ja, Chris ja, Chris maakt. niet uit. Dat heeft Sinterklaas, dat effect, ja, hè, rond. Ja. Ja. Okay. ja, dat klopt. Dus uh, ja, we willen jou ontzettend hartelijk bedanken dat je hier was, ja heel Door erg bedankt, uh, leuk interview, mocht zijn. ja, vind en ik je ook. openheid en je mooie muziek. Ja, kijk gaan. op de website. Uh, wat is je website nog even voor de mensen die vanavond willen surfen? Uh, Sylviaeme. En daar staat alles op, hè? ook je alles. blog, en dan kunnen mensen ook naar een linkje naar de. Ja, alle social media dingen, te, uh, ja, ik ben overal op te vinden. Ja. Oké, okay. nou hartstikke goed. En wat is het laatste nummer wat je hier gaat spelen? Het laatste nummer dat heet Not Going Anywhere, en dat is het nummer waarmee ik uh, dus vijf jaar geleden meedeed met de beste singer-songwriter. Uh, dus dat was altijd wel een beetje een speciaal nummer. Hmm. En uh, het gaat eigenlijk over uh, verliefd zijn op een onbereikbaar iemand. <lacht> ja. <lacht> leuk onderwerp. Ja, altijd leuk. <lacht> Goed, live bij de lokale op, op Sinterklaas. Op Sinterklaas. Ja, als je verliefd bent op Sinterklaas, dit gaat over Sinterklaas, ja. <lacht>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 That it has to be all or nothing Not accomplishing perfection Just leaves quitting But the struggle's part of life Nothing easy's worth it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 was hier in de studio, Sylvia en mee, uh, ja, wat betreft de uh, Music Corner, ze was hier live. En we hadden een onverwachte gast, mocht je net de radio aanzetten. Je hebt het gemist, we hadden Sinterklaas hier, vlak voor zijn uh, grote tour over de daken en zo. En uh, alle cadeautjes rondbrengen, ik vond het leuk dat hij gekomen is. En weet uh, ja, weet dat hij nou ook luistert op zijn, uh, op zijn Walkman, want ik zag dat hij nog een hele ouderwetse Walkman had hij bij hem. Dus uh, hij luistert in elk geval op de radio mee. Nou, dank u wel, Sinterklaas. Even in de agenda kijken, wat hebben we nog allemaal op de reep staan. Uh, Niels Kollenburg komt uh, op 3 december. Uh, komt hier langs in de studio. Heel anders, uh, hele andere muziek als wat we vandaag gehoord hebben. Het is eigenlijk meer, ja, smartlamp wil ik ook niet zeggen... maar het is in elk geval Nederlandstalig. Uh, verder hebben we een telefonisch in interview met uh, de Matthew Souten Band even kijken hoor, want het staat hier allemaal een beetje chaotisch op mijn scherm. De uh, Matthews Southern Comfort oh. Band. Ja, zo is het. Uh, ze hebben namelijk een nieuwe single gemaakt, die heet Crystal on the Glass, en ze treden ook op in Paradox in, uh, in Tilburg. En voordat ze daar gaan optreden, uh, ja, hebben we ook even een telefonisch interview met deze band, als het goed is, op 3 december. Verder hebben we op 10 december Stichting Dierenhulp. Ze komen praten over uh, ja, alles wat ze voor de diertjes gaan doen, ook op, met Oud en Nieuw. Want ja, dat heel is belangrijk. een ramp voor de dieren natuurlijk, hè. Er zijn ook heel veel uh, mensen die hun, uh, hun dieren allemaal, uh, ja, zeg maar, uh, in, in uh, huizen uh, in bepaalde kamers gaan neerzetten. Want ja, die worden helemaal gek van al het vuurwerk. Nee. Uh, ja, en verder gaan we ook nog een boekbespreking houden. Dat doen we ook nog als alles mee zit op 17 december. Dan komt Nanette Kant. Uh, die heeft een boek geschreven over zen in de chaos. Uh, dus dat komt ook nog in uh, de Music Is dat de dat... Uh, dat is via de Boekscout, ja, okay. ja. En de 24ste hebben we een hele simpele uitzending. Dat is kerstavond, als ik het allemaal goed heb. Dan gaan we kerstliedjes uh, draaien, twee uur lang. Zonder gasten, gewoon lekker relax. En dan zit het jaar erop, want dan hebben we de 31 e de top 100... en dan in de avond. Dan komt uh, uh, waarschijnlijk uh, voorbij twee uur Music Corner van het afgelopen jaar. Dus dan wil ah, je allemaal fragmenten, allemaal fragmenten en zo voorbij komen. Dus dan hebben we eigenlijk vrije handen. <laughs> dan regelt uh, de pc-persoon uh, uh, die gaat het regelen. Misschien is het ook wel leuk om bij die uh, boekbespreking... Uh, de uitgever van Boekscout... Code te proberen, telefonisch in huis en niet te volgens mij komt hij ook mee daar ja, moeten we nog heel eventjes uh, mee in contact Nanette, die gaat in heel geval kijken of ze kan die heeft nog niet bevestigd maar we kunnen ervan uitgaan dat ze komt en mm -hmm. ze komt ook met de uitgever langs en dat is dan Boekscout, dus waarschijnlijk iemand van Boekscout of hij dat ja, ja. is, weet ik niet maar, Ja, er zit een hele filosofie achter hè? achter die uh, uitgeverij ja. Dus het is misschien wel leuk om daar meteen dan over te praten. Oké, okay, ik ben benieuwd wat voor filosofie dat dan is. Maar uh, dat gaan we dan horen of ga je nu al een klein stukje vertellen? Nee, dat gaan we dan horen. Dat gaan we dan horen, oké. Okay. <lacht> goed, nou we hebben weer heel veel mooie muziek. Marcel heeft heel veel mooie muziek meegenomen. Hij vertelde net buiten de uitzending ook een uniek nummer, geloof ik, van de Beatles. Hè? had je gedraaid, of een stukje ervan. Hè? Maar Helter Skelter. Helter Skelter 30 ja, tien minuten duurde dat. Ja, zo, goed. Hebben we dat ook uitgezonden? Ja, ja. ja oh, kijk. heb ah. je weer gemist hè? Ah, ja, dat vandaar ik. dat we eventjes hier pauze hadden. Dat was de, <lacht> de reden. Ja, ja. Ja, wat, wat heb je nog meer klaarstaan? Ja, nu, uh, ja. Hell to the Liars van uh, London Grammar. Oh. Dat is een beetje een treurig liedje. Maar London Grammar, past, maar wel een goede band. Ja, past een beetje misschien bij het weer, ik weet ik niet. Goed, gaan we doen. Yep. stem heeft, hè? Ja, heel helder, Heel goed. Ja. En wat gaan we nu doen? Ja, dat is de grote vraag. Het zit ja. weer bijna op voor de Music Corner. Dus het is, het is weer bijna zover. Volgende week ben jij er niet? Nee, nee dan uh, moet ik werken. Heb je een briefje Anderwerk. ingeleverd ook van tevoren? Ja, ja, ja, dat heb ik gedaan. En jij moet het alleen nog even tekenen. Oh, het moet toch even getekend worden. Ja, en dan, okay. het ja. ja. <laughs> of ik weg mag. Ja, ja, ja oké. Okay. Goed, nou, ik vond het een leuke avond. Dit was het weer, de Music Corner. Uh, de muziek uh, was natuurlijk aan de hand van Marcel de Vet. Ik vind dat Marcel wel een keer een applausje verdient yeah, Ja, vind ik ook. Ja, vind ik wel hoor. Ja, heel Super goed gedaan, gedaan. Hmm. En uh, even kijken. Uh, ja, volgende week zijn we er weer, natuurlijk. En dan uh, hebben we weer een gast, Niels Kolenburg, Dus blijf zeker luisteren. En uh, ja geniet van de verdere uitzendingen van uh, de lokale Omgevoelen. Ja, de moeite waard. De moeite waard. Vooral als... Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Nou, wij, wij, wij dromen verder zo dadelijk met de muziek van uh, Mark Noffle en Chet Ertingen. Goorlen Regio Nieuws. Jeroen en Guus van den Hout vragen in Goorlen al jaren onpassende cadeaus... voor een dierenweidje aan de Abkoverseweg. Ze huren dit van de gemeente.